2 uur. Het NOS Journaal. Marianne Koekoek. De vergoedingen voor gedupeerde klanten van de DSB-bank kosten enkele honderden miljoenen euro's. Dat is bekendgemaakt tijdens een persconferentie van de curatoren van de failliete bank, belangenorganisaties en rechtsbijstandsverzekeraars. Ze hebben een akkoord bereikt over een regeling voor de gedupeerde. Zo waren klanten van de DSB-bank bij een koopsompolis vaak een groot deel van de premie kwijt aan kosten. Als die kosten boven de 40 uitkomen, krijgen ze deze vergoed. Daarnaast krijgen ze nog eens 4 rente. Ook komt er een vergoeding als DSB niet goed heeft geadviseerd... bij kredietverleningen of als klanten te hoge leningen konden afsluiten. De regeling geldt voor zo'n 8000 gedupeerde DSB-klanten. In Den Haag hebben zo'n 1000 mensen zich verzameld op het Malieveld... om te protesteren tegen de bezuinigingen op zorg, huursubsidie, onderwijs en cultuur... De betogers hebben met al die bezuinigingen tegelijk te maken... en ze zijn boos dat de kosten zich opstapelen. Verslaggever Trudy van Rijswijk over wie er allemaal op het Malieveld aanwezig zijn. Nou, wat ik zie tot op heden is uh, alle vakbonden die zijn vertegenwoordigd. Uh, de Raad van Kerken is er, uh, cultuur, daar wordt ook op bezuinigd. Het metropoolorkest is er, uh, de gehandicaptenorganisaties... Uh, leraren, docenten, maar bijvoorbeeld ook uh, oppositiepartijen. Ik zie daar een paar grote ballonnen van de SP... In Jemen zijn voor de tweede dag op rij antiregeringsprotesten hardhandig neergeslagen. Er zijn berichten dat in de hoofdstad Sanaa ongeveer 20 betogers zijn omgekomen. Ze zouden onder meer zijn gedood door sluipschutters van de veiligheidsdiensten. In Jemen wordt sinds het begin van het jaar geprotesteerd tegen het autoritaire regime van president Saleh, die al 33 jaar aan de macht is. De afgelopen tijd was het relatief rustig in Jemen, maar gisteren werd voor het eerst in maanden weer massaal betoogd. Het dodental van de afgelopen twee dagen staat nu op bijna 50. Het IMF vindt dat Griekenland meer maatregelen moet nemen om het begrotingstekort te verlagen. Meer ingrepen zoals een belastinghervorming en inkrimping van het overheidsapparaat zijn volgens het IMF nodig om in aanmerking te komen voor meer noodsteun. Wel zijn Europa en het IMF bereid om Griekenland extra tijd te geven. Zijn woordvoerder van het IMF voor een telefonisch overleg met de Griekse minister van Financiën. In dat overleg worden de aanvullende eisen van Europa en het IMF waarschijnlijk besproken. Het overleg werd vanochtend verzet na vier uur vanmiddag. Een reden voor dat uitstel is niet gegeven.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 Dit is Radio 1. Eo, dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Morgen is het Prinsjesdag. en Daarom is vandaag door allerlei organisaties uitgeroepen tot dag van het protest. En daarbij is NMF-verslaggever Trudy van Rijk. Trudy, goedemiddag, leeft dat protest een beetje? Nou, en af. Uh, om 1 uur was hier nog zo'n duizend man. Maar dat zijn er intussen aardig wat meer. De tent zit hier helemaal vol. En wat je... 4, zegt hier iemand van het CRV, die is betrokken, dat wel. Maar goed, 4.000 mensen. Um je ziet hier heel veel mensen die last hebben van de verschillende maatregelen die het kabinet gaat nemen. Iemand kan bijvoorbeeld last hebben van de bezuiniging op het PGB en tegelijkertijd minder huurstoeslag krijgen en minder zorgtoeslag. En een hoger eigen risico hebben en dan ook nog eens een keertje meer voor een kaartje bij de bioscoop moeten betalen. Dat kan allemaal. Dat soort mensen zijn hier. En dan ook mensen van de vakbonden. Alle vakbonden zijn er. Culturele instellingen, onderwijs. Natuurorganisaties heb ik gezien, de Raad van Kerken, dat soort uh, mensen. En wat er zo meteen gaat gebeuren, we hebben hier net de aftrap gehad. Uh, heel veel sprekers, vooral mensen die uh, getroffen worden. En, en verder wordt uh, ook Agnes uh, Jogerius nog verwacht van het SVW, die zal ook spreken. Goed, dankjewel voor dit moment. Trudy uh, van Rijswijk, later vandaag worden we je ongetwijfeld uitgebreid terug op deze zender... met de verslag van de demonstraties in Den Haag. Bij ons de gast is Kees van der Staaij, uh, fractieleider van de SGP. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zit er nou een demonstratie tussen waarvan u zegt, daar had ik ook bij kunnen staan? Nou, dit is alles bij elkaar, geloof ik, hè? als ik het zo beluister. Allerlei bezuinigingen bij elkaar. Ja, ieder met zijn eigen doel, denk ik. Nou, ja, ik vind in ieder geval... je moet altijd heel goed luisteren naar de verhalen van de mensen. Want met name dat punt van de, de stapeling van bezuinigingen... is natuurlijk wel een heel serieus punt waar mensen tegenaan kunnen lopen. Ja, en de stapeling is dan dat je niet door één bezuiniging wordt getroffen... maar toevallig door een aantal uh, bezuinigingen tegelijk. Precies, en de huurtoeslag, en de zorgtoeslag... en een aantal andere maatregelen die uh, dan genomen worden... die allemaal op een hele feenlende manier kunnen uitpakken in jouw persoonlijke omstandigheden. Ja. Hier te gast in de studio is ook Gerjoke Joke Wilmink. Zij is directeur van het Nieuwet. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Snapt u die mensen een beetje, die er staan? Nou, ik, we gaan er allemaal op achteruit. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen denken van... oh, wat staat me allemaal uh, te gebeuren? We zullen allemaal een stapje terug moeten doen. En voor sommige groepen kan ik me heel goed voorstellen... dat ze denken van, nog een keertje, lukt me dat wel. Oh, ja. Goed, we gaan met u en Kees van der Staaij straks praten over die begroting die morgen echt openbaar wordt. Ook een hartelijk welkom aan Erika Terpstra. Goedemiddag. Goedemiddag. We kennen u als oud-politica, als oud-topsporter, als oud-IOC-lid, als oud-van-alles. En nu een carrière bij Max als programmamaakster. Ja, ik word op mijn 68e nu genomineerd voor de longlist, voor de televisiering, het jong aanstormend talent. <laughs> <laughs> nou, daarmee gefeliciteerd, Alvart. Zeer bedankt. Heeft u zelf eigenlijk een pensioenleeftijd? Ik heb een lang. ja, ik ben 68, dus ik heb een lange pensioenleeftijd. Ja, die bent u wel voorbij. Maar Het is niet zo dat u persoonlijk zegt dat komt pas als ik 75 ben. Nee, nee, ik, ik hoop dat het. Uh... Nou, dat ik bezig mag blijven tot, tot mijn laatste snik. Ja. Ook de gast, Steven de Voer. Met hem gaan we het straks hebben over de bouw van zeven splinternieuwe megasteden in India. De dichter bij de dag is vandaag Frank van Pamelen. Zijn samenvatting van wat we hier aan tafel bespreken hoort u tegen drie uur. En heeft u een vraag of opmerking voor ons, ga dan naar onze website, dit is de dag.nu Of reageer via Twitter en dan gebruikt u het hekje en dan D-I-D-D. -D -D. Ja, mevrouw Milink, wij zaten ons af te vragen gesteld dat de Nederlandse regering zich bij u zou melden bij het Nibud. Uh, wat voor advies zou u de regering geven? Nou, dat is eigenlijk niet onze rol. <laughs> um, ik zou u werkt wel... vooral voor consumenten, geloof ik, hè? Nou ja, wij, wij, wij proberen consumenten voor te bereiden op veranderingen... en ze daarbij te helpen om te kijken van... wat kun je zelf doen om daarmee om te gaan... Uh, we kunnen natuurlijk wel aan de overheid laten zien... wat bepaalde regelingen voor effect hebben. Dat, dat doen we ook, ook aan lagere overheden. Waarbij we de afgelopen jaren ook voortdurend hebben gezegd... als het gaat om de minimuminkomens... Van, let wel op kinderen met, uh, of gezinnen met kinderen. Met name kinderen die naar de middelbare school gaan. Want die zijn duur. En als u iets wilt doen, doe daar wat. Ja, precies. Dat soort adviezen geeft u dan wel. Ja. Stel dat de Griekse overheid zich bij u zou melden... De Griekse overheid, jeetje, ja, dat zou nog een hele klus zijn. Daar heeft u niet onmiddellijk een goed advies voor uh, klaar liggen. Nee. nee. Meneer maar, Meneer, maar is het? Ja, mevrouw daar gaat u gang. Ja. Is, is er niet een, een algemene noemer gewoon de tering naar de nering zetten? Dat geldt voor Griekenland, dat geldt voor ons als consument. Nou, dat klopt. En misschien klopt. ook wel de regering. Ja, dat is zeker. Voor Griekenland, uh, die zouden daar uh, mee kunnen beginnen. En voor de, voor de consument... Uiteraard ook de tering naar de neering zetten. Maar er zijn natuurlijk wel wat groepen voor wie dat heel moeilijk is. En dat is absoluut waar. Ja. Er kwam een bericht van jullie tegen waarin u zei ook zich zorgen te maken over mensen met pensioenen geloof ik. Toen dacht ik wel, is dat eigenlijk de taak van Niebut: Nibud? Zich zorgen maken? Uh, ja, zorgen maken voor die mensen met uh, pensioenen. Uh, wat we daar zien is dat ze voor de derde op één volgende jaar moeten inleveren. Nou, heel veel groep kun je zeggen van... en het is ook een van onze adviezen van door meer te gaan werken... of uh, kun je je inkomen verhogen. Maar als het gaat over 65-plussers, dus die mogelijkheid... nou, mevrouw Terpsen, u doet u heel erg ja, ja. goed. Maar voor heel veel mensen is nee, het gewoon is niet meer mogelijk... Om, om hun inkomen te verhogen. En dan zie je dat ze weer moeten bezuinigen... of moeten interen op hun spaargeld. En daar willen we wel op wijzen dat dat gebeurt en dat... Uh, ja. Ja, maar dat valt nog net binnen de doelstelling. Daarop wijzen, maar je zorgen maken dat het meer iets voor een politicus lijkt me. Of toch ook voor het nieuws? Wij zien dat het dan voor mensen heel moeilijk wordt. En daar maken we ons wel zorgen om, ja. ja, ja. Meneer Van der Stijf, vroeger, uh, vorige week lag die miljoenennota ineens uh, op straat. Nou ja, niet op straat, maar op internet. Uh, wat was uw reactie meteen gaan lezen? Inderdaad, ja. Toen die uh, natuurlijk bekend werd uh, gemaakt... Dan kon je al voorspellen dat er al snel... Uh, uh, de nodige uh, rumoer over zou komen... en dat er al een eerste reactie werd gevraagd. Dus dat betekent gelijk onmiddellijk uh, alles uit je handen laten vallen... waar je mee bezig bent en de miljoennoten gaan lezen... en met elkaar uh, uh, bespreken wat staat erin en wat is onze eerste reactie erop. Ja, stond er nog wat nieuws in? Ja, er staat wel heel wat nieuws in. Het ja, is toch wel even ja, een aantal dingen weet je uit het, uh, uit het uh, regeerakkoord natuurlijk al. Maar er staan ook wel weer dingen in. Uh, ja, hoe dat nou concreet allemaal uitpakt in 2012... Uh, ook naar aanleiding van bijvoorbeeld zo'n Nibud-bericht... Dan kan je zeggen, ja, uh, we weten al een hoop dingen... maar je ziet wel weer nog even ook bepaalde cijfers op een rij... waarvan wij ook zeggen, nou, daar moeten we wel wat mee doen. He, bijvoorbeeld wat mij opvinden in de Nibud-cijfers... dat een, een, een eenverdienersgezin met een inkomen van 40.000 euro per jaar... er uh, bijna 100 euro per maand op moet inleveren. Terwijl dat net nou een situatie is die wij al een beetje in het vizier hadden... Mm -hmm. van als je als eenverdiener 40.000 euro verdient... dan betaal je... 12.000 euro belastingen daarover, terwijl als je als twee verdienersgezin diezelfde 40.000 euro verdient betaal je daarover nog niet de helft aan belastingen, mm. maar 5.000 euro. Dus er is al een scheefgroei en precies deze groep die krijgt er nu ook nog weer een klap bovenop met die maatregel om het kindgebonden budget wordt dat niet meer te verlenen uh, vanaf drie kinderen. En laat dat dan nou net uw achterban zijn. Nou, onze achterban is ook gemêleerd. Uh, wij hebben het uh, natuurlijk ook uh, alleenstaande mensen erin. Uh, Eénverdienersgezinnen erin. Maar dat is, dat is zeker iets wat in onze achterban speelt. Maar dat speelt wel in de hele Nederlandse samenleving. Hè? Van als wij het hebben over um, de ongeveer uh, 420.000 gezinnen... met meer dan twee, uh, mee, meer dan twee kinderen... dan mm. zitten die op dit moment nog niet allemaal helemaal bij onze achterban. <laughs> Mocht u willen. Ja. Kloppen deze cijfers allemaal, mevrouw Wilmink? Heeft u dat onmiddellijk paraat? Of uh, kan hij ook een beetje googelen? en nu voor de gek houden? Nee hoor, meneer, het is helemaal waar. Het, het is juist de grote gezinnen met alleenverdieners... daar vallen ja, grotere klappen dan bij twee werkende ouders... tenzij ze gebruik moeten maken van de kinderopvang. Want dan zie je dat ook daar heel veel extra betaald moet worden... of in elk geval de koopkracht ook flink zal dalen... Ja. Uh, dus ja, het, het, het klopt. Uh, werken wordt gestimuleerd. Dat wordt op deze manier gedaan. Dat zie je ook echt. We zien bij de eenverdieners uh, allemaal uh, flinke pijlen naar beneden. En bij de tweeverdieners veel minder. Maar wat ik zeg, zodra ze kinderopvang nodig hebben zijn ze ook de pineut. Echt, ja, ja. ja. Meneer Van der Staaij, u, u bent natuurlijk in de Eerste Kamer... tegenwoordig nodig voor een uh, meerderheid... om het kabinet aan een meerderheid te helpen. Um, hoe hard gaat u dit spelen? Met name dat, dat element van uh, meerdere, uh, vanaf het tweede kind... minder kinderbijslag en minder kindertoeslag... Even los van of het, hoe het in de Eerste Kamer uh, uitkomt... Uh, ik weet niet of hier ook andere partijen misschien al hun steun naar zullen verleden... maar hoe dan ook is dit voor ons wel echt een hard punt. Wij vinden dat deze maatregel echt van tafel moet... Uh, omdat hij gewoon zoveel mensen onevenredig treft... En terwijl dat, dat u, u echt zegt gewoon eerlijker kan. moet van tafel. Wij zeggen, uh, wij gaan ons echt te sterk van maken... Uh, dit zou je zo niet moeten willen. En wij vinden dat we daar ook vooral een goede inhoudelijke argumenten voor hebben. En dat iedereen die, die, die effecten ook kan zien... en dat je het echt wel een stuk eerlijker kan maken. Mijn collega Dijkgraaf heeft al eerder een abonnement ingediend... op het wetsvoorstel wat er al ligt. Mm -hmm. En uh, ja, daar gaan wij echt voor. Ja, en stel dat het kabinet zegt, we hebben het geld echt nodig, we gaan ermee door. Wat doet u dan? Gaat u dan niet steunen? Nou, kijk, Ik ga ervan uit, ik geloof in ons eigen verhaal... dat het hier te doen is om hier een bijstelling in te krijgen. Maar Mijn vraag is, wat doet u als dat niet lukt? Want ze hebben elke cent nodig, hè? Ja, maar dan moet ik nog eens even horen... waarom onze alternatieve plannen niet zouden kunnen. Daar ga ik nog niet op vooruit lopen. Ik geloof dat wij een hele serieuze plan hier hebben voorgelegd... waarvan we zeggen, dat moet toch kunnen als je nou toch die gezinnen van drie en meer kinderen ontziet, uh, door ook uh, ietsje pietje eraf te halen... bij juist als het gaat om één of twee kinderen voor het eerste of voor het tweede kind... dan hoeft dat niet dramatische gevolgen te hebben okay. voor uh, de Rijksbegroting, maar je maakt het wel een stuk eerlijker. Dus de mensen met één en twee kinderen krijgen dan ook een beetje van die pijn mee te dragen? Dat is wat u voorstelt? Je, precies, je, je, je, je verdeelt de pijn eerlijker. En kijk, er zijn, als je mij in mijn hart kijkt, de maatregelen zoals die... Uh, zogenaamde aanrechtssubsidie, die ik liever een zorgbeloning noemt. Ja, dat, is, klinkt uh, beter, dat, dat, dat klinkt beter, hè? Dat het is, het is nog echt zo ook. Uh, maar uh, die zouden wij het liefst het schrappen daarvan helemaal ook van tafel halen. Maar kijk, daar snap ik van, dat zie ik ook omheen. dat is in alle kabinetten tot nu toe is er aangekomen. Dat, dat hou je niet. Dus nee. ik heb kracht ook, wij hebben onze kracht ook gezocht in een aantal voorstellen van we zeggen, kijk, binnen ook de begroting moet daar wel echt uh, oor voor te krijgen zijn. Oké. Okay. Mevrouw Wilming, laten we even proberen naar het algemene plaatje te gaan. Uh, waar gaat de gewone burger het meest van werken in de komende tijd? Van de zorgverzekering. Dat wordt uh, duurder. Uh, nou, ik heb het net al genoemd. Uh, kinderopvang is een flinke. Um, lage inkomens zullen ook zeker merken. Als de, zorg, we... zorg, de, de, de zorgpremie geldt voor iedereen, hè? Die gaat ja. gewoon omhoog volgend jaar. Uh, ja, maar hoge het... inkomens zullen dat harde merken nog een lage inkomens. Een eigen risico neemt, uh, wordt hoger. Dus dat, uh, dat merk je. Ja. Vervolgens noem u de kinderopvang? Ja. ja dus, de dus ouders met komen. veel kinderen op de kinderopvang, die hebben ook en veel een veel dagen, ja, zeker. Ja. Je ziet dat dat echt tot nou, 100 euro in de maand meer aan kosten kan betekenen. Ja. Nog andere groepen die eruit springen? Um, nou, ik zei net al, de 65-plussers. Dus dat, uh, dat, dat zie je, dat die uh, er echt ook op achteruit gaan. Um, de lage inkomensbijstand... Uh, zie, ja, dat gaat iets minder meestijgen dan, dan de, de loonverhoging. Dus daar uh, ja, is, gaat het om 15 tot 20 euro in de maand. Maar dat is voor iemand met een bijstandsuitkering heel veel geld. Ja. En daar zie je ook dat het effect als mensen wat duurder wonen... dat je ineens uh, uh, de huurtoeslag... als je duurder dan 360 euro in de maand woont... wordt de huurtoeslag ook wordt op bezuinigd, dus ga je ook merken. Ja. Mevrouw Terkstra, u zit natuurlijk niet meer in de politiek... maar u weet, bent wel in Den Haag op dit moment. Daar is die demonstratie gaande. Hoe kijkt u naar al die protesten? Um, ik voel me erg thuis uh, hier in Den Haag. Tussen die protest uh, protesteerders bedoelt u? Nee, maar daar, in, in de Haagse politiek... Daar, o, daar horen ook die protesten bij. En ik vind dat... Als, als ik op mijn reizen heb gekeken waar soms een gebrek is aan vrijheid van meningsuiting... dan vind ik het mooi dat mensen hier in het geweer kunnen komen. Dat snap ik. En, de, en, dat, ja. en dat er dan parlementariërs zijn die daarna luisteren. Ja, dat proces als zodanig is goed, zegt u? Ja, absoluut. Ja, maar inhoudelijk? Of wilt u daar niks over zeggen nee, omdat u ga... geen politicus meer bent? Nee, ik ben geen politicus meer en uh, ik heb uh, vanaf het moment dat ik uit de politiek stapte... heb ik me voorgenomen om geen orakel uitschreveningen te worden. Ah, okay. Helaas voor ons, want wij houden er altijd wel van, van goede ja, orakels. Ja, nee, nee, dat begrijp ik. Ja. Goed, we gaan naar een paar concrete situaties, mevrouw Wilming. We hebben drie voorbeelden van gezinnen... die door geplande bezuinigingen geraakt gaan worden. Uh, merken jullie dat steeds meer mensen trouwens bij u aankloppen... om de boel door te laten rekenen? Ja, we zien dat steeds meer mensen grip zoeken op hun financiën. Gewoon willen weten van, van oh, waar ben ik aan toe en hoe zit het met mij... en waar is nog ruimte? En dat... Uh, ja, zien we zeker toenemen. Nou, we gaan kijken of de volgende mensen zich bij u gaan melden. Leven de koningin! Hoera! Hoera! Onze eerste model is een goedverdienende ondernemer van 47 jaar. Deze Mercedes-rijder verdient 90.000 euro per jaar met zijn transportonderneming. Met vijf chauffeurs in dienst. Zijn vrouw zit in de liefdadigheid. De drie kinderen zijn druk met hun studie. Ja, ondernemer van 47 jaar. Hij is getrouwd, heeft drie studerende kinderen. Zijn vrouw doet vrijwilligerswerk en hij verdient 90.000 euro per jaar. Hij heeft een trans transportbedrijf met vijf chauffeurs in dienst... en hij woont in een vrijstaand huis en hij rijdt een Mercedes, hadden we ook nog uh, gehoord. Wat gaat er voor deze man veranderen, voor dit gezin? We moeten wel aannemen dat, dat zijn bedrijf goed blijft gaan... en dat hij zichzelf bijvoorbeeld behandelt als, als een werknemer. Dus dat hij dan uh, nou, volgend jaar ook 2%, 2 meer loon krijgt uit zijn eigen bedrijf. Nou, dan valt het wel mee. Uh, dan zal die er, ja, zeg, uh, dikke 50 euro in de maand uh, op achteruit gaan. En dat, ja, dat is heel goed op te vangen. Als je 90.000 euro per jaar verdient, ja. kan je dat hebben, zou je zeggen. Ja, maar hij heeft drie studerende kinderen. Uh, nou, dat dat zijn, zou die eigenlijk niets mee te maken hoeven hebben. Of, nou ja, dat, uh, Want die op, zijn 18 plus meestal. 18 plus, ja. precies. Maar de um, basisbus wordt niet geïndexeerd. En ik weet niet of daar... Lang studeerders bij zitten. Ja, dan moeten ze maar een beetje doorwerken, toch? Ja, maar stel dat dat niet gebeurt, dan zullen ze een hand, handje thuis wel op gaan houden. En dat kan dus een flinke kostenpost worden. Maar goed, als de nood aan de man komt, dan kan in, in, in dit gezin kan de vrouw nog gaan werken. Maar ja, goed, het is wel een, een, een zelfstandige. Ja. Dus daar zitten natuurlijk wel wat risico's in economisch slechte tijden. Precies, als dat transportdrijf instort, heeft hij wel een probleem. Maar ja. als dat goed blijft gaan, hoeft hij zich niet heel veel zorgen te maken. Nee, maar omdat, om in elk geval geen risico te lopen... een belangrijke tip, scheid privéfinanciën en zakelijke financiën heel goed. Oh. Je ziet echt vaak dat bij faillissementen... Uh, dat een belangrijke oorzaak is, ja. dat dat door elkaar heen is gaan lopen. Meneer Van der Stij, medelijden met deze man? Nee, het klinkt niet alsof hij nou uh, uh, buitengewone klappen krijgt door de overheidsmaatregel. Het nee. moet, moet een beetje inleveren. En dat ja, maar een al beetje al. Precies, en dat is, dat, dat is denk ik ook wel belangrijk om dat te noemen. Daar zijn weinig demonstraties van toekomstige generaties over de snelreizende staatsschuld. Ja, Want toekomstige <lacht> generaties die zijn er nog niet. Daar zouden we wel een mee maar, willen doen, misschien. Nou, dat, dat, maar dat moeten we wel ook constant in beeld houden. Want dat is zeg maar wel een, een kant die niet zo populair is. En mensen zeggen dat vaak wel in een tussenzinnetje. Er moet natuurlijk wel wat gebeuren. Maar. Men je dat ook? Als je echt vindt dat het zo niet door kan gaan en dat er wel wat aan veranderd moet worden, dat we nu per persoon zo ongeveer 23.000 euro staatsgeld op onze nek hebben, dan moeten we ook dat serieus nemen en ook accepteren dat we allemaal ook wat zullen moeten inleveren. Nou, we gaan kijken of dat ook geldt voor het volgende voorbeeld: een modaal gezin. Leven de koningin! Hoera. Hoera. De tweede model onderdaan is vader van een gezin. Hij is onderwijzer. Jongens, ik mag ik en... ah, Hallo. Zij werkt als receptioniste. En samen verdienen ze 30.000 euro per jaar. Hun eerste kind gaat naar de peuterspeelzaal. Hun tweede zit nog in de luis. <tie> Natuurlijk is daar nog de hond en een nieuwbouwrijtjeshuis in een Finexwijk. Voor de deur staat een Ford Escort uit 1999. <tie> Ja, voor het escort doet het niet zo goed meer, geloof ik. Nee, dat kan ook een risico uh, zijn. Of daar moet je rekening mee houden, inderdaad. Hij moet gaan sparen, deze man. Ja, ja, ja. Nou ja, je ziet aan ziet, uh, dit gezin dat de tweeverdienerschappen uh, wel helpt. Hè. Dat wordt fiscaal gestimuleerd. Dus ze maken niet zo heel veel gebruik nog van kinderopvang. Dus dit uh, gezin gaat er nauwelijks op achteruit. Dus eigenlijk blijft ongeveer uh, hetzelfde. Maar goed, we hoorden net: uh, hypotheek uh, is er, uh, pas een huis gekocht. Uh, het is geen hoog uh, inkomen. Dus de, uh, de, de, ja, de, ja. de vaste uh, lasten. Ja, de vaste lasten. De hypotheek zal daarin overheersen. heersen. Kun je ook niet zo goed op uh, besparen. Uh, toch moet dit gezin wel ja, zorgen dat er een buffetje komt. Want die auto kon wel eens uh, vervangen moeten worden. Ja, dat hebben we al. Ja. <laughs> ja. En ja, dan is het wel heel erg zaak om, om, om te kijken van, van uh, waar gaat mijn geld naartoe? Uh, waar heb ik nog ruimte? Uh, kan ik sparen? En, en zo niet. Het, het, ja, de, de, de vrouw van dit gezin heeft maar een klein baantje. Um, dat, uh, met twee nog jaar bijna... die ochtenden was het, geloof ik. Hè, ja, ze waren zoiets ja. van: nou, dat zou 400 euro in de maand ongeveer zijn. Nou, dat, dat biedt wel perspectief. Want maar dan moeten ze, ze mee op... gaan werken. Ja, en maar de vraag is of ze elke... dat wil met twee kleine kinderen? Maar als ze het doet, het loont wel meteen. Als het nodig zou zijn, het loont echt meteen. Want ze hoeft nog geen belasting te betalen. Daar verdient ze te weinig voor. Ja, dus elke euro die ze nu extra verdient... krijgt ze bijna helemaal in de meneer. Dus daar zit uh, zeker ruimte ja. als ze dat zou willen. Ja, dat is aantrekkelijk. Maar ook hier geldt, ze wordt niet heel hard getroffen. Maar u zegt, doe zuinig, want de komende jaren kunnen wel zwaar worden. Ja, en ik weet ook niet of, of een meneer bijvoorbeeld een spaarloonregeling had. Dat verdwijnt. Ja, die stopt, hè? En, ja, en ja. dat is wel jammer, die manier van sparen. Dus dat kan ook uh, nou, zo 20 euro in de maand uh, schelen. We gaan naar een derde voorbeeld, een laatste voorbeeld van een bijstandsmoeder: Leven de koningin! Onze derde modelonderdaan is een bijstandsmoeder van 42 jaar oud. Ze zit werkloos thuis in haar huurfletje. Hoe de tijden slechte. En haar kind zit op de basisschool met een rugzakje. Ik heb niet de indruk dat jij goed aan het werk bent. Om een beetje bij te verdienen is ze een paar keer in de week oppasmoeder. En oh ja, haar wasmachine heeft kuren. Ja, wat gaat het voor deze mevrouw betekenen? dat ze het nog iets lastiger krijgt dan ze dit jaar al had. Ze gaat er op achteruit. We hebben ze doorgerekend zo'n 25 euro in de maand. Dat is veel. Want ze, ja, ze, ze merkt dat ze meer huur moet betalen... omdat de huurtoeslag iets afneemt. De ja. zorg voor haar kind wordt ook duurder. Het rugzakje verdwijnt? Uh, ik denk voor haar niet. Oké, okay, Het verschilt niet. per situatie. Ja, dat kan je niet ja. in de algemeenheid zo nee, zeggen. Nee, nee. nee, maar de zorgkosten zullen wel hoger zijn... Uh, nou, Deze mevrouw moet heel goed opletten dat ze alle inkomensondersteuning ook echt krijgt... waar ze recht op heeft. Dus nou, Wij hebben ook een, een ja, berekenuwrecht.nl Kijk ja, want het daarop. Is, want bij gemeenten zijn heel veel potjes hè, voor mensen die het zwaar hebben... maar die worden vaak helemaal niet gebruikt. Nee, de, nee. en ook de landelijke regelingen worden vaak niet uh, helemaal uh, gebruikt. Dus kijk erop of je, uh, of je er recht op hebt. Ook het vorige voorbeeldgezin overigens. Kijk erop, want je hebt vaker recht op iets dan je denkt... En dan um, moet je de weg maar net naar weten en dan moet je zelf assertief zijn en uh, uh, uh, aanvraagformulieren gaan invullen en zo. Ja, maar breekUrecht.nl kan daarbij helpen. Uh, als... ik een, bereken uw recht. Bereken uw recht. Nl. Nl. Okay, ja, nou. nee, het is gewoon echt heel heel handig. Uh, dan weet je ook waar je aan toe bent. Ja. En als die wasmachine stuk is, ga niet lenen. Um, niet lenen. Uh, nee, maar ga ja. naar de gemeente. Uh, kijk of daar een regeling is. Voor wasmachines? Ja, er is ook um, extra geld beschikbaar volgend jaar voor bijzondere. Uh, ja individuele bijstand. Het is juist voor dit soort situaties. Nou, we hoorden net dat mevrouw een, een klein baantje heeft als oppasmoeder. Nou, dat, dat is heel goed. Het, is, uh, ook, ook, um, uh, het mag ook tot 120 euro per maand. Uh, dat, ja, dat is eigenlijk ook de beste manier om... Om, uh... om meer armslag te hebben. Ja. ja. Meneer Van der Staaij, al die vrouwen moeten aan het werk, zegt mevrouw Wilming. Dat is toch de, de beste maatregel op het moment. Nou, als je alleen kijkt naar natuurlijk de financiële situatie... dan geldt over het algemeen eh, vanuit, als je in de bijstand zit... dat het aantrekkelijker is om aan het werk te gaan. En eh, wij vinden altijd wel dat ook de zorg voor kinderen... zeker voor kleine kinderen, daarbij niet in het gedrang moet eh, komen. Maar ook als het echt erop aankomt, wat al genoemd werd, heb je ook... Een flinke pot veelal uh, aan lokaal uh, minimumbeleid en bijzondere bijstand. Dat verschilt natuurlijk ook van gemeente tot gemeente. Maar in allerlei schrijnende situaties is het ook van groot belang hoe een gemeente zich opstelt. En die zitten er eigenlijk veel dichter bovenop dan wij hier vanuit Den Haag. Want daar is vaak meer te halen dan je denkt? Zo is dat. En, en uh, niet om te zeggen van, wij kunnen hier maar de zaak van ons afschrijven. Nee, je hebt natuurlijk je verantwoordelijkheid ook om te kijken naar... wat zijn de gevolgen van maatregelen die we hier nemen. Maar je kan het soms niet verzinnen hoe het effect van allerlei maatregelen... bij elkaar kan zijn. En nee. dan is het dan heel belangrijk dat er ook plaatselijk een vangnet is... van bijvoorbeeld die bijzondere bijstand... die zorgt dat mensen niet door de bodem heen zakken. Ja, oké. Okay. Uh, meneer van der Staaij, de, de, er wordt wel veel gespeculeerd over dat het niet zo goed gaat in het huidige kabinet. De CDA en VVD dat gaan nog wel, maar de relatie met de PVV met name. Ziet u dat ook zo? Nee, ik, ik, ik merk dat niet. Ik, ik zie wel dat de verschillen op het onderwerp Europa natuurlijk belangrijker zijn geworden dan we een jaar geleden dachten. Uh, dat ziet iedereen. En dat, dat daar het, de PVV het kabinet absoluut niet steunt, dat maakt het ingewikkelder. Maar aan de andere kant, dat hoort nou ook typisch bij een minderheidskabinet, dat wisten we een jaar geleden ook. Dat het is dus... niet een teken dat het einde in zicht is, schat u in? Ik, ik, ik, ik zie niet dat, dat je nu ineens moet zeggen van... Hey, het einde is in zicht. Ik zie wel dat het uh, zo is in het afgelopen jaar... dat het kabinet echt verschillende meerderheden nodig heeft... om de plannen voor elkaar te krijgen. Ja. En dat je soms bij uh, die koenusmissie missie zat... dat de PvdA zegt, nee hoor, geen denken aan, helemaal vast zit. En dan GroenLinks daar uh, aan die meerderheid helpt. Ja, want we hadden al de p bij de pensioenen ja. zag je de PvdA weer meedoen. Nou, bij die uh, uh, maatregel uh, van de, rond de... de Lang studeerders dus werd net al even genoemd. Yeah. Um, heeft de SGP ook nog een rol gespeeld om met een wat verbetering van het overgangsrecht... uiteindelijk daar toch uh, voor de meerderheid ook te zorgen. Eigenlijk zijn dus de er twee regeringspartijen en de rest allemaal gedoogpartijen. Ja, je, kan, je kan ook zeggen, je hebt inderdaad regeringspartijen, je hebt een gedoogpartij en je hebt uh, alle partijen die verder uh, er blijk van geven... Uh, ook het algemeen belang van ons land serieus te nemen. Te kijken hoe die hun eigen plannen ook, uh, hoe ze daar steun voor kunnen vinden. Ja, die kunnen op dit moment ook allemaal van invloed zijn. Het, het lijkt wel een democratie te worden, zou <lacht> ik nou zeggen. Ja, dat is toch prachtig? Is, dat we dat dat we eigenlijk, het... Ja, iedereen kan er zo, zo treurig over doen. En al die klaagzangen van het is niet goed of het deugt niet. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, het is toch heel mooi... dat alles niet dichtgetimmerd is tussen drie partijen en dat de rest maar een beetje beteut het staat toe te kijken... zoals het, het verleden soms wel was. Ja, nu kan u, u iedereen een handen. gezonde ontwikkeling. Ik vind het een gezonde ontwikkeling... waar we niet al te krapachtig over moeten doen. Uh, wat, als het om, om, om kabinetsbeleid uh, gaat... dan uh, hebben wij geen moeite met wisselende partners voor meer <lacht> in, dat in dat geval <lacht> Alleen in dat geval. <lacht> dat is merkwaardig genoeg. Mevrouw Terpza, ziet u dit ook zo? U kijkt natuurlijk van ja, nee. een afstandje. Ja, nee, dat is... Ik ben het helemaal met de heer van der Saai eens. En ik vind eigenlijk dat hij uh, met een, een frisse kijk kijkt naar de ontwikkelingen die er zijn. Het maakt het natuurlijk niet makkelijker. Uh, je moet veel meer nog dan in het verleden, denk ik, wat water en de wijn doen. Maar het maakt het wel boeiender. Ja. Ja. En, en het geeft meer partijen, geeft het kansen. Ja, precies. Nou ja, goed. Het is voor ons journalisten ook weer leuk dat er daar wat gebeurt in Den Haag. Zojuist komt trouwens nog het bericht binnen, meneer Van der Staaij. dat de Christenunie een tegenbegroting heeft gepresenteerd vanmiddag. En daarin ageren ze tegen de twee kind -politiek. Dat zal u aanspreken. Ja, dat is denk ik. Ik denk dat ze daarmee hetzelfde punt bedoelen. als wat ik net gemaakt heb, waar we eerder dat amendement voor hebben ingediend. Uh, om te zeggen van, laat dat nou los om uh, de val bij al na het uh, tweede kind te leggen. En geef ook het kindergewonden budget aan gezinnen met drie of vier grotere gezinnen. Ja, dat Geeft doet hetzelfde budget. Dus alle steun daarvoor, van harte welkom. Nou mooi. Uw hartelijk dank voor uw bijdrage aan ons programma. U gaat gauw weer aan het werk, Kees van der Staaij. We gaan zometeen na half drie verder praten met Erika Terfstra over haar nieuwe televisieprogramma. En Steven de Voer is inmiddels binnengekomen. Met hem gaan we praten over zeven spiksplinten nieuwe megasteden in India. Nu is het nieuws van half drie, gelezen door Mijan Koekoek.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 door de kabinetsplannen. Op het Malieveld in Den Haag protesteren enkele duizenden mensen... tegen de bezuinigingen op zorg, huursubsidie, onderwijs en cultuur. Er zijn veel chronisch zieken, gehandicapten... en medewerkers van sociale werkplaatsen aanwezig. In toespraken maken ze duidelijk... wat de bezuinigingen voor hen persoonlijk betekenen. Gedupeerde klanten van de DSB-bank krijgen vergoedingen... die in totaal oplopen tot enkele honderden miljoenen euro's. De curatoren van de failliete bank hebben daarover afspraken gemaakt... met belangenorganisaties van gedupeerden en rechtsbijstandverzekeraars. De regeling geldt voor zo'n 8000 gedupeerden. Ze krijgen bijvoorbeeld een deel van de extreme kosten terug. Die werden berekend bij een koopsompolis. Tot zover. Radio 1, dit is de dag. Wij vinden het leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Hier zitten aan tafel Niebeth-directeur -Niebet Gerjoke Wilmink... wereldreizigster Erika Terpstra en buitenlandcommentator Steven De Voer. U kunt reageren via Twitter. Gebruikt u dan de hashtag of het hekje DIDD? of bezoek onze website nu. Dan is het tijd voor een privé-sessie. Kiyoko vraagt ons op een papiertje een nog onvervulde wens te schrijven. Hij zal er dan alles aan doen die wens te vervullen... Ik houd het maar heel dicht bij onszelf nu en bij dit programma. Ik hoop dat dit programma een succes wordt... en dat veel mensen er toch iets aan hebben en ervan genieten. Ja, mevrouw Terfstra, dat was een, was een <laughs> wens uit de pilot die u eerder heeft gemaakt. Die wens is uitgekomen, geloof ik? Ja, hij is helemaal uitgekomen. Maar ik denk niet dat het aan deze meneer lag. Nou, waarom niet? <laughs> het, is, um, ja, het, het, het, het is zo mooi geweest dat die pilot een succes werd, zodat uh, ik het groene licht kreeg van Max om, uh, zes, omroep Max... om zes verschillende grote reizen te maken. Ik las ergens dat u bij de tandarts zat toen u het kijkcijfer van de pilot hoorde. Klopt ja, dat? Ja, dat klopt. En ineens deed niets meer pijn. <lacht> Dinsdagmorgen half acht. <lacht> en ik hoop dat ik morgenochtend zo'nzelfde soort ervaring <lacht> ja. heb. Moet u winnen de tandarts? Nee, dat niet. Dat niet. <lacht> maar ik ben wel wakker. Ja. Wat uh, gaat u precies doen in uw programma? Nou, we gaan, uh, de, de bedoeling is dat, dat ik... Dat ik zonder enige uh, vooroordeel verschillende verre en andere culturen gaan meemaken. Ik, ga daar, ik, ga daar, ik duik daar middenin en ik doe zoveel mogelijk mee. En ik hoop dat mensen zien dat het niet alleen soms heel emotioneel is... maar ook heel hilarisch, maar ook hartstikke interessant. Ja. En uh, uh, ja, ik heb, ik heb, om eens wat te noemen... Uh, in, in Guatemala met de opperpriester van de Maya's gesproken... over het einde van de Maya-kalender. Maar okay. ik heb in Jordanië bijvoorbeeld... Dat is 2012, toch? Ja, dat is 2012. Ja, dat zit eraan te komen. 21 uh, december twee, 2012. Maar ik heb bijvoorbeeld in Jordanië... Uh, met veel respect gestaan op de plek waar... Uh, Jezus is gedoopt door Johannes de Doper... en waar eigenlijk het christendom is ontstaan. Okay. Nou, en, en, en tussen al die verschillende culturen... of het dan gaat om... om, om, om uh, ja... spirituele leiders... of om, uh, om, om geweldige charlatans... want die heb ik ook ja. mee Met fantastische ceremonies... Die, die, waarvan je soms zegt... nou, dit, dit is echt niet normaal is het echt een, een, een heel mooi half jaar geweest. Ja, u zei net, viel mij op, zonder enig vooroordeel. Ja. Was dat moeilijk? Nou, eigenlijk niet. Want ik heb, ik heb met de paplepel ingegoten gekregen... dat je moet proberen om mensen met respect te behandelen... ook al zijn ze anders. En dat is, dat, dat, dat is zo'n tweede natuur van, van ons geworden... dat het me eigenlijk stoort als ik in onze samenleving zie... hoe. Hoe er allerlei aspecten zijn waarbij het respect voor elkaar eigenlijk uh, steeds minder wordt. Nou, u zei het zelf, ik kwam enorme charlatans tegen. Ja. En hele maffe ceremonies. Ja. Maar zie, zie dan je oordelen maar eens binnen te houden. Nou, ja, nou, dat, dat, je zal zien dat lukt me. Want ik, ik, ik, ik benader iedereen met respect. En mijn kijkers moeten zelf maar beoordelen wat ze ervan vinden. Ja, maar waren er momenten dat u zelf moeilijk vond om het serieus te nemen... of waren die er eigenlijk helemaal niet? Nou, ik kan u alles wijsmaken. Nee, nee, nee. nee, nee. Ik, heb soms... ik ben soms zo in de slappe lach gegaan. <laughs> dat was echt, echt gênant. Kunt u een, dat... een voorbeeld geven? <laughs> ja, nou, ja, zeker. Uh, je ziet dat ook vanavond op mijn, uh, in, in, in de eerste uitzending. Dan gaan we naar Bhutan. Bhutan is een klein, plaatsje, een, een klein landje in de Himalaya... En uh, we zouden een ontmoeting hebben met een, een, een oude mevrouw... die een bijna doodervaring heeft gehad. En die zegt, ja, dat is voor de EO natuurlijk... Uh uh, U mag alles uh, vertellen. Oké, okay. nou, die zegt, die zegt dat zij uh, als ze in trans raakt, dat ze dan met de mensen aan gene zijde kan spreken. Oké. Okay. En ze wordt dus door al, allerlei dorpelingen wordt ze, wordt ze geraadpleegd over uh, hoe het met, met, met die mensen gaat, maar ook hoe het met jouw toekomst gaat. Nou, en uh, dat werd ons beloofd, het zou iets heel bijzonders zijn. Dus wij gaan daar met een lange bergtocht, een moeilijke tocht, gaan we uiteindelijk in het middel of nowhere in de Himalaya komen we in dat hutje waar die mevrouw uh, woont. En ja hoor, ze is er. En ze zit op een soort houten troon. Een klein, tandenloos vrouwtje. En uh, op een gegeven moment... Ik, ik, ik zit daar dus op een, op een krukje voor haar. Helemaal onder de indruk. Ik denk van, nou gaan, nou gaan we echt iets meemaken. En ik zeg nog heel serieus tegen de camera... En hier gaan we dan praten met die mevrouw... die zegt dat ze in trans kan raken. En op dat moment gaat daar... Haar mobieltje. <laughs> het is echt niet te geloven. En ik zeg nog serieus. Uh, uh, maar we moeten nu even wachten. Want ze heeft nu een ander consult. En op dat ogenblik oh, schiet ik zo vreselijk in de lach. <laughs> ja, de techniek is ook al daar helemaal uh, doorgedrongen. Het, is, het, het was zo hilarisch. Ja, zo hilarisch. Ja. We gaan nog even luisteren naar een ander fragment. Ja. Nee, oh, ik, dat, dat klopt niet. Dat uh, okay. heb, ik, heb ik verkeerd. Het stond in mijn draaiboek, maar kennelijk is dat er niet. Maakt um, niet uit. U zei net al: het is een, een zoektocht naar spiritualiteit en spirituele mensen. Ja. Waarom heeft u daarvoor gekozen? Nou ja, ik, ik ben eigenlijk al vanaf mijn studententijd, ik heb Chinees en Japans gedaan een paar jaar. Uh, ben ik al erg geïnteresseerd in, in het boeddhisme, bijvoorbeeld. Ik ben geen boeddhist, maar ik ben wel erg geïnteresseerd. En uh, in mijn jeugd uh, hebben mijn ouders uh, ons, uh, terwijl we niet kerkelijk waren, naar de zondagschool gestuurd. Want ze vonden dat we toch ook uh, de Bijbel moesten kennen. Hmm. En um, ja, ik, ik ben, ik ben, ik was heel benieuwd, ik ben nog heel benieuwd, naar de verschillende vragen vanuit de verschillende culturen over... over ja, wat is nou eigenlijk de zin van het leven? Waarom zijn we hier op aard? En wat gebeurt er als je sterft? En, en ja, daar krijg je dus hele verschillende antwoorden op. Van, van, van mensen die in reïncarnatie geloven... tot en met mensen die geloven in een persoonlijke god... of mensen die geloven in iets goddelijks. Uh, en, en dan zie je op een gegeven moment dat er toch... Uh, een soort rode draad is... waarbij eigenlijk... Iedereen, van moslim tot en met maya, tot en met een sangoma een of een, of een, of een goeroe. Dat die zeggen van de zin van het leven is eigenlijk de opdracht om warmte en liefde te delen met anderen. En met compassie en respect met elkaar om te gaan. Maar dan zouden al die godsdiensten uiteindelijk die, op hetzelfde neerkomen? Nou ja, die hebben in ieder geval dezezelfde invalshoek. En dat vind ik mooi. En dan hoef je niet te kiezen. Uh, ik, ik denk dat ieder mens op maat iets kiest. Ja, dat ja want u zei net zelf ik, ik, ben, ik ben geen boeddhist, maar ik ben wel erg nee. geïnteresseerd in het boeddhisme. Ja, ja ik, ik, ik vind heel veel elementen van het boeddhisme vind ik buitengewoon uh, interessant. Uh, waar, waarbij, waarbij een paar dingen heel erg op uh, mij opvallen en mij bevallen. Uh, het boeddhisme heeft absoluut geen missie of zendingsdrang. En uh, hebben groot respect ook voor mensen die heel anders denken... en heel anders geloven. Dat is één. Want dat vindt u belangrijk? Ja, dat vind ik belangrijk. Aan de andere kant, als het een hele goede godsdienst is... zou je zeggen, laat ze er vooral reclame voor maken. Ja, nou, reclame maken is nog tot daarin toe. Maar aan de andere kant, als je in naam van jouw god... mensen de hersens inslaat... Dat moet je niet doen. Dat, dat moet je niet doen. En, dat, en, dat, en er zijn toch heel veel, heel veel godsdiensten... die dat ook in het verleden wel gedaan degelijk hebben. hebben gedaan. Zeker. Ja. Dus, dus dat, dat, dat vind ik heel, heel, heel aantrekkelijk. En wat ik... Wat ik prachtig vind en dat heb ik ook nog een keer benadrukt gekregen... door uh, mijn interview, want dat was mijn grote droom. Ja, de Dalai inter Lama. interview met de Dalai Lama. Oh, dat was zo inspirerend. Dat, en... dat kon bijna alleen met tegenvallen, dacht ik. Nee, dat, dat, dat, dat, was niet, dat viel niet tegen. Dat was één groot prachtig moment. Ja? ja Wat echt. maakt het zo mooi voor u? Ja, nou ja, ik, ik, ik, ik, ik zie de Dalai Lama toch als, als één van mijn spirituele leiders... Ik vind hem buitengewoon inspirerend. En het is uh, heel bijzonder als je dan, dan zo iemand in een persoonlijk gesprek... gewoon allerlei dingen kan voorleggen. En, maar wel en... met camera's erbij, neem ik aan. Ja, ja, wel met camera's. Ja, ja, heel, ja. heel persoonlijk Dat zal het dan ook niet geworden zijn. Nou ja, ik heb, ik heb niet zo'n last met camera's. En okay. bovendien, bovendien, ik vertrouw mijn, mijn uh, televisieploeg heel erg... Uh, ik heb ook een veto op wat, ah, okay. er, uiteindelijk, wat er uiteindelijk uitgezonden gaat worden. je veel uitgeknipt? Uh, nou, we, we hebben dat nog niet, uh, nog, nog niet uh, geëdit, okay. zoals dat heet. Maar, ja. maar nee, kijk, ik, ik heb een, een interview mogen hebben van 45 minuten. Nou, daar, daar gebruiken we een paar minuten bij voor, het, uh, voor de aflevering van India. Ik heb hem overigens niet in India geïnterviewd, ge maar in, uh, in Toulouse, in Frankrijk, waar hij was voor een lezing. Maar ik ga nog wel iets doen een keer met het integrale interview. Want het was echt prachtig. Ja, en dat mag dan ook wat u betreft helemaal worden uitgezonden. Er zitten geen elementen in van u zegt dat is niet voor het grote publiek bestemd. Nou, ik ga dat nog eventjes bekijken, maar de, het... het... Ik denk dat ik, dat ik dit graag wil delen met, met heel veel mensen. Denk. En het ja. is ook zo geestig, jongen. Want op een gegeven ogenblik vraag ik dan... een, een filosofische vraag aan de Dalai Lama. En dan begint hij een beetje te grinniken En dan zegt hij, haha, dat vraag je aan een oude monnik. Want ik ben een oude monnik. En dat wordt dan gevraagd door een mevrouw... die ook niet meer zo piep is. Ja. Dat denk ik, yes. Ja. U had geen uh, zendingsdrang, zei u net. Maar u wilt nee. vast iets overbrengen met het programma. Um, ja, ik, ik hoop... Kijk, iedereen moet ervan vinden wat hij ervan vindt. En mijn kijkers hoeven niks en moeten niks. Maar het zou maar, mooi zijn... Maar het zou mooi zijn... <laughs> ja. Het zou mooi zijn als de nieuwsgierigheid en de openheid naar andere culturen... het respect naar andere mensen, uh, wat hiermee wat, wat, wat, wat groter zou worden. Goed, vanavond, tien over tien, Nederland 1, de eerste uitzending. Ja, omroep Max... Luistert naar Dit is de Dag met Thijs van den Drink. Yeah, girl. I'm not like other guys. Jonah, don't act surprised. If I say something like I wanna get to know you, it's cause I wanna know you. I'm willing to shave and shower.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 your own Van Julian van Wie Met ze te houden? Steven. In België gedacht. Dat is toch een doorbraak. En het gaf aan We aan dat je graag wilde praten over megasteden ja, in Steven, in België is er een doorbraak en jij gaf aan ons aan dat je graag wilde praten over megasteden in India. Ja, je, Wat is er aan de hand? Je, je wilt nog wel eens over iets anders ook. <laughs> dan over Brussel halen. Je bent er wel helemaal klaar mee. <laughs> ja, dat zijn we allemaal al lang. Maar we zijn, we zijn blij dat er um, een eerste doorbraak ja. uh, is bij ons. Dus dat we er misschien uh, een over reek. enkele weken of maanden... Uh, eindelijk een punt achter kunnen zetten en ja. normaal kunnen gaan reageren. Ja. Maar toch, nee, India. Jij India, zegt zeven dus, ja. megasteden. Uh -huh. Dat vond jij opmerkelijk. Ja, nou, <laughs> het, is, het is eigenlijk een onwaarschijnlijk verhaal. Want je hoort... Je hoort die beslissing vallen aan de Indische regering... die, even ondertekent, 60 miljard dollar, 45 miljard euro ongeveer... gaat investeren in, in zeven nieuwe megasteden. Klinkt fascinerend. Je begint daarover te lezen. En dan kom je toch cijfers tegen die... Ik weet wel dat er, dat, dat er een schaalverschil is. En dat uh, ja, gewoon India is een land met, uh, met bijna 1,2 miljard mensen. Dus ja, het zal wel. Maar, maar, maar die omvang dan... Wat ze dus willen doen, is uh, 60 miljard dollar investeren in zeven megasteden. Die allemaal ongeveer op de as gaan liggen tussen uh, Mumbai uh, aan, aan de kust en Delhi in het binnenland. Dat is zo'n een, een, een, een strookgrond daartussen van ongeveer 1500 kilometer lang. Ja. Daarin dus zeven megasteden, om aan te geven hoe mega mega is. Uh, de, de grootste daarvan, die zou... Uh, ruim 900 vierkante kilometer worden. Dus zeg maar een vierkant met zijde van 30 kilometer. Ja. Uh, dat is ongeveer zo groot als, als Mumbai nu. Uh, nou moet je weten... Qua bevolkingsaantallen en zo. Mumbai en Delhi zijn op dit ogenblik de vierde en de vijfde grootste stad ter wereld. Ah, dus je hebt op... dus op 1500 kilometer van elkaar de vierde en de vijfde grootste stad ter wereld. Daartussen gaan ze nog zeven andere gaan bouwen. Waarvan de grootste ook nog eens zo groot is als die twee uh, die nu al aan het uiteinde liggen. Maar waarom vraag je dan af? Wel, um, ik dacht eerst, nou fijn. Want hoewel er uh, tegenargumenten ook mogelijk zijn tegen de, de verstedelijking van, van India. Het was heel lang een landbouwland. En door die toenemende verstedelijking, dat, dat heeft zijn voordeel... maar het heeft ook zijn nadeel. Er komen natuurlijk meer sloppenwijken bij en zo. Dan dacht ik, ja, als je meer bijbouwt... misschien is het om de gewone man, de armere kasten, uh, beter op te vangen. Ik, ik vrees er een beetje voor. Want als je uh, ja, even verder gaat kijken uh, waarom die steden er komen... Het is eigenlijk een soort joint venture, een samenwerking tussen de Indische regering... en een consortium van Japanse bedrijven, uh, zoals uh, Hitachi, Mitsubishi ja, en zo. Want ik dacht al, van 45 miljard euro kan je niet uh, nee, nee, zeven nee, meegesteden bouwen. Nee, nee, inderdaad niet. Hoeveel komt, geld dat ook is, dan ga je niet redden. Nee, er komt uh, minstens evenveel geld uit, uh, uit uh, Japan. Uh, en die Japanners die doen dat omdat de hele veelbesproken uh, snelle economische opbouw van China dat is voor een, voor een stuk ook met Japans geld en Japanse know-how gebeurd. Alleen Japan en China, dat, dat wil politiek nog wel eens keer uh, wat, wat, wat minder lopen. Bovendien zijn de Chinezen zo goed aan het, uh, aan het boeren... dat ze meer en meer de arrogantie hebben dat ze het wel op, op zichzelf kunnen doen. Hmm. Dus Japan heeft nu zijn oog laten vallen op India. Dat wordt een soort concurrent van China? Uh, ja, en Japan vooral, op de achtergrond? Met, met, met hen uh, de bedoeling om daar ook financieel vruchten en economisch... Uh, Vruchten van te dragen. Oh ja. Dus wat ze nu doen. is ze bouwen die zeven steden. die trouwens. Uh, als je het op de plannen ziet. fantastisch moeten worden. Die worden heel erg uh, duurzaam. heel erg groen. Uh, recuperatie van regenwater. en zo. echt steden van de toekomst. waar het zeer aangenaam wonen zal zijn. waar, waar je niks van die vreselijke. Uh, verkeersproblemen. van de rest van India zou hebben. Want wat is de bedoeling? Daar wel uh, topingenieurs en zo. uit de hele wereld. Uh, Ook Nederlanders halen. las ik ergens. Ook Nederlanders. Uh, bedoel. De, de top van de wereld naar India halen. En die zeven steden is nu allemaal al gepland. Dat uh, je bijvoorbeeld één uh, autostad uh, hebt. één huishoudelijke productenstad. Uh, Eén oh. uh, nieuwe technologieënstad. In die stad zijn ze goed in die dingen. Dat dat, is het en bedoeling. daar haal je ook die mensen voor, ja, ja. Uh, voor, voor bij elkaar. Uh, uh, dus het, het, is, het kan zijn sociale gevolgen hebben. Ja, in want de goede die zin. nieuwe technologie krijg je allemaal nerd bij elkaar. En dat is waar. Uh, natuurlijk het, het vergrote werkgelegenheid. En het heeft een ongetwijfeld een groot uh, terugverdieneffect. En als er in het algemeen trouwens, als er heel veel wegen bijkomen en zo... dan is dat ook goed voor de gewone Indiër. Maar dat is wel secundair. Dat, ah. is, dat, dat, dat is een neveneffect van wat ze eigenlijk aan het doen. Want het, het gaat, gaat om de economie te stimuleren. Het gaat over de economie ja. stimuleren. En de gewone Indiër wordt die er netto beter van, verwacht jij? Of is dat lastig in te schatten? On, onrechtstreeks, ongetwijfeld. Als je op dit ogenblik ziet, uh, het, het grote probleem... Of een van de grote problemen in India is dat je gewoon uh, heel weinig interne mobiliteit hebt. Mm. Uh, Alles staat vast. Alles staat vast. Mevrouw je hebt alleen Terpstra, heel hè? He? Mevrouw Terfstra, u bent er, er geweest, u. geweest, hè? Ja, ik ben er geweest, maar ik, ik kan niet over heel India praten. Ik ben geweest in Delhi. En heb daar het, uh, het, het, het, de tocht van uh, de heer Gandhi gevolgd. En we zijn een Varanasi geweest, Benares, waar, waar aan de gang is. Dus ik, ik kan niet van, van heel India spreken, maar het is, ik denk dat, dat het als het ook een banenplan oplevert voor de gewone Indiër, dan is dat iets wat hard nodig is. Maar zou je, het, het klinkt zo maakbaar. Ja. ja. De, de, de, meestal mislukt dat als wij mensen dat denken, toch? Ja, nou ja, kijk, als, als Japan er echt brood in ziet, ik moet zeggen, ik, ik was een beetje verbaasd over de enorme bedragen. Als ik kijk wat Japan het afgelopen jaar aan tegenslagen heeft gehad en wat ze moeten gaan opbouwen en hoe... Hoe dat diep ingrijpt in hun eigen uh, economie... Dan, dan vind ik dit wel heel ambitieus. Ja, Steven? Nou, ambitie hebben ze genoeg hoor. Als je nou, als je nou zegt, gewoon in India alleen al... Uh, er was laatst een discussie over, over... dat ze op gebied van het aanleggen van nieuwe wegen... in 2006 had de regering beloofd... dat er dagelijks 20 kilometer nieuwe weg zou worden gebouwd. Ja. Dagelijks 20 ja. kilometer erbij. En, groot schandaal, parlementair debat over... er is tot nu toe nog maar... 12 kilometer, dus oh. ze hebben maar dik de helft van hun belofte gehouden. <laughs> ja. Maar er wordt dus wel dagelijks 12 kilometer nieuwe weg bijgelegd. Het is onwaarschijnlijk hoe dat land aan het uh, maar, investeren is. Maar dat, dat vond ik wel opmerkelijk van wat u zei. Van die steden die zullen heel duurzaam, heel groen gebouwd worden. En ze proberen de nieuwste technologie van de hele wereld daar naartoe te halen. Inclusief Nederlanders, die natuurlijk heel innovatief en creatief zijn. <laughs> nou, dan, dan kan je daarmee toch ook een soort, soort voorbeeldfunctie hebben voor andere, andere regio's. Dat is zo, maar dan uh, ja, vrees ik effectief dat uh, tegen dat dat de, de hele bevolking bereikt... dat je daar ja. inderdaad over neveneffecten spreekt op lange termijn. Want dat in de eerste plaats dat geld, die investeringen... Ja, dat komt niet echt uit, uh, uit, het, ja. uit het warme ja. hart of uit de grote sociale bekommerkens. Wanneer moet het klaar zijn? Uh, 2030, uh, de eerste fase, 2040 uh, helemaal die zeven steden zoals ze er zouden moeten komen. En is het een beetje een democratisch land? Op zich wel. Het, heeft een, het, is, het is eigenlijk de grootste democratie ter wereld. Uh, heel erg ingewikkeld natuurlijk met al die verschillende kasten en al die verschillende partijen en al die verschillende godsdiensten ook. Talen ook nog eens een keer. Ja, ja. Dus zeer ingewikkeld. In principe is het uh, democratisch. In de praktijk heb je natuurlijk wel het probleem dat uh, vooral op lokaal niveau en ook wel nationaal, vrees ik, uh, er een grote corruptie is. Ja, ja dus dat het is niet ge gezegd dat, er, dat de burgers er toch niet de dupe van worden. Nee, maar wat, er worden wel wat, dingen gedaan. En er zijn trouwens heel, dat is grappig, er gebeuren vreemde dus... dingen. Uh, het eerst, ja. <laughs> er gebeuren vreemde ja. dingen, ja. Je hebt het nou bijna over mijn televisieprogramma. <laughs> nee, wat wel interessant was, dat was toen we er waren. Toen stond er een uh, activist op, een meneer Harare... die zich vooral druk maakte om een anti-corruptiewetgeving... die mm. veel verder zou moeten gaan dan die het parlement wilde doen. En dat sprak en... hem niet aan. Uh, ja, of hij, juist wel? Juist wel, ja, ja, okay. ja, nee, hij, ja. wil, hij wil een veel strenger uh, anticorruptiewetgeving. En dat, uh, daar is hij ook volgens mij voor een deel in geslaagd Oké, even 2030 spreken we jou weer. Dat is goed. Ja? <laughs> en dan spreken we af dat het in ieder geval voor de helft klaar is. Dat moet toch kunnen. <laughs> ja. Het is tijd voor onze dichter bij de dag. Dat is vandaag Frank van Pamelen. Ja Frank, ja, goedemiddag. Laat me, laat me horen. Ja, derde dinsdag komt eraan en Erika Terpstra zit in de studio. Dus het gedicht heet Hoedje. De derde maandag in september is het. Nog één dag. En weer zo'n lange, bonte rij begroetje. Van minimaal via modaal tot maatje megastad draait morgen vrijwel alles om. Het hoedje. Het hoedje van het gaat best goed. Het hoedje ter verhulling van bange ogen en bezorgde blikken. Het hoedje dat vertellen moet wiens wens gaat in vervulling. En blijft het wij of wordt het ikke-ikke? De derde maandag in september is het. En je weet, de buikriem nog wat meer aanhalen moet je. Dus zet acuut de tering naar de nering en vergeet die ooit gedroomde verre reis. En hoedje. Ja hoedje, beste Henk en Ingrid. Hoedje voor verhulling. Weet dat je straks gestapeld achteruit gaat. Met zorg, met huur en wensen gaan vooral niet in vervulling wanneer het om je vierde, vijfde spruit gaat. De derde maandag in september is het. En de knal is... Pas morgen echt goed hoorbaar en dan bloed je. Hoeveel het is, hoe erg het wordt, je weet nog lang niet alles. Maar één ding wel, je schrikt je echt een hoedje. Kijk, een bezorgde dichter bij de dag. Frank van Pamelen, dankjewel voor jouw gedicht. We zetten het op onze website. Dit is de dag.nu is die website. Een hartelijk woord van dank aan Erika Terpstra. Veel succes vanavond. Gejoke Wilmink en Steven de Voer. De beweging van de markt maakt mij niet zo heel veel uit. Ik heb liever stijgende beurskoersen, maar ik kan, ik kan vandaag geld verdienen op een dalende koers. Winst maken als de aandelenmarkt onderuit gaat, dat is het vak van short sellers. Beurshandelaren die geld verdienen met geleende aandelen. Zij zijn de schuld van de deplorabele staat waar de euro nu in zit. Straks na drie uur een portret van zo'n seller. Nu eerst het nieuws zich van drie uur. Tot zo. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu Goedenavond luisteraars in de huiskamer. Goedenavond luisteraars in de zaal. Elke vrijdagnacht tussen twee en zeven nachtvluchten. Deze week een speciale uitzending waarin we terugblikken en vooruitzien met gasten van leer In het bevlogen gezelschap van tafelheer Maarten Peters. En een keur aan live gasten, waaronder Renske Famigno, Ineke Stroeke, Christiaan Bonenbakker, Donald en Markas, Han Pekel, Isa Maron, Erik de Bond en Claren McFadden. Nachtvluchten. Vrijdagnacht tussen 2 en 7. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl.